1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, alles staat er valt bij een goed rooster. Een werklunch met Winanda Huizinga over rooster maken. Nu het NOS-journaal Jan van de Putten. Goedemiddag. Toenemende onduidelijkheid over homowet in Rusland. Gewelddadige overval op gezin in Venlo. En reisbureau Nile Travel annuleert alle reizen. Zonnig en erg warm vanmiddag. Landinwaarts 32 tot 36 graden. Op het strand 26 tot 30, maar daar hebben ze dan nog wind van zee. Vannacht trekken er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien over het land. En Morgen is de tropische lucht verdreven. Het wordt 21 tot 25 graden morgen. In de ochtend nog enkele buien, daarna droog met zonnige periode. De verwarring rond het wel of niet toepassen van de anti-homo-wet tijdens de Olympische Spelen in Rusland neemt toe. Gisteren nog zei de Russische minister van Sport de wet te handhaven tijdens de Spelen. Maar er zijn nu weer berichten over een tijdelijk gedoogbeleid. Correspondent David-Jan Godfrey in Moskou, waar komen die berichten weer vandaan? Die berichten die komen van de voorzitter van de sportcommissie van de Duma... het Russische parlement, eh, parlement. en die meneer heet Igor Anansky. Die heeft gezegd dat uh, de wet die verbiedt om propaganda te maken... over homoseksualiteit tijdens de winterspelen in Sochi... niet zal gelden voor atleten en gasten van die spelen. En dat gaat dus regelrecht in, zoals je zei... tegen uh, de uitlatingen van de minister van Sport gisteren. Uh, sterker nog, die Anansky zei er ook bij dat dat niet alleen voor Sochi geldt... maar voor alle grote sportevenementen, bijvoorbeeld ook voor het, de WK-atletiek dat binnenkort in uh, Moskou begint... en voor de WK-voetbal in 2018. En dan zouden Russen uh, die homopropaganda plegen... zogenaamd wel een boete kunnen krijgen en buitenlanders niet? Ja, daar lijkt het wel op. Het is allemaal vreselijk verwarrend natuurlijk dat uh, gesteld... Uh, een atleet tijdens de winterspelen in Sochi besluit... om een regenboogvlag uh, te ontvouwen en daarmee rond te gaan lopen. Die zou dat ongestraft kunnen doen... Terwijl uh, als een Russische uh, bezoeker van die Spelen in de, in de straten van Sochi hetzelfde zou doen... of in Moskou of waar dan ook in Rusland, uh, opgepakt zou kunnen worden en een boete zou kunnen krijgen. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, de, de, de Russische mensenrechtenbeweging... met name de, de homo-organisaties, hier nog wel het een en ander tegenin zullen gaan brengen in de aanloop naar Sochi. En het uh, laatste woord hier is, is hier zeker nog niet over gesproken. En je zou ook kunnen concluderen, ja de regering zit dan eigenlijk een beetje in een spagaat, die weet ook niet zo goed wat ze willen. Nee, daar lijkt het inderdaad op. dat je, Sinds die wet is aangenomen, de, de, het Kremlin, de Russische regering... niet goed weet wat ze met, die, met, met de eigen wetgeving aan moeten. Kijk, die wet die wordt natuurlijk niet ingetrokken. Althans, niet binnen afzienbare tijd. Maar aan de andere kant is dit wel het pre, pre, prestigeproject van, van president Poetin. Die spelen in, in Sochi. En die wil niet dat het komende half jaar in de aanloop... naar die, naar die winterspelen voortdurend maar over homo's... over homopropaganda en kritiek op zijn beleid gaat. Dus waarschijnlijk dat ze een soort van ja, middenweg uh, uh, willen kiezen... om de schade niet al te groot te laten zijn. David-Jan Godfoy in Moskou. Ja, dan een opmerkelijk incident in Venlo. Want daar is vanochtend een gezin met veel geweld overvallen. Hans van Kruchten is van de politie Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat gezin overkomen? Nou, rond kwart over zeven is er inderdaad een... Uh, volgens mij uh, gaan we uit van een overval. heeft een overval plaatsgevonden op een woning in Venlo-Zuid... Waarbij drie bewoners van het pand gewond zijn geraakt en eentje ernstig. En wat daar exact is gebeurd, daar zijn we natuurlijk nog volop mee bezig aan het onderzoeken. Uh, we weten dat uh, de daders hebben zich met geweld toegang verschaft tot de woning. Hebben uh, de bewoners mishandeld en de inboedel uh, kort en klein geslagen. En vervolgens zijn ze op de, op de vlucht geslagen. Ja, de ramen zijn er, lagen eruit zo ongeveer, zag ik. Ja, dat is inderdaad heftig uh, toegegaan en uh, geven natuurlijk ook hoge prioriteit uh, aan dit incident. En we uh, zoeken ook nog getuigen, dus mensen zich uh, willen melden graag. We zijn bezig met technisch onderzoek, we zijn bezig met een buurtonderzoek. En de rechercheurs uh, zullen diverse mensen nog uh, gaan horen. En hoe is het met uh, de, de, de vrouw en de twee uh, zoons die uh, binnen waren? Nou, één zoon die uh, blijft nog in het ziekenhuis opgenomen, gezien de ernst van zijn letsel. En de andere twee, dus de moeder en de andere zoon, die uh, worden vandaag uit het ziekenhuis ontslagen na behandeling. En hebben ze de overvallers kunnen zien? Uh, weet ik niet. We zullen nog uh, verder in gesprek moeten met deze slachtoffers. Dat kunt u zich voorstellen dat eerst de medische zorg uh, voorrang heeft. Dus we zullen verder moeten uh, afwachten wat het onderzoek ons oplevert. Ja, was het een overval? Is er iets weg of is er wat anders aan de hand? Wat denkt u? Of er iets uh, weg is, dat weten we nog niet. Uh, wat ik zei, we gaan vooralsnog uit van een overval. Uh, of het iets anders is, uh, dat kan ik ook nog niet zeggen. Maar we houden natuurlijk met alles rekening. Want relationele sfeer wordt ook gezegd. Ja, daar lijkt het ons nog niet direct op. Maar nogmaals, we zijn nog volop bezig met uh, het onderzoek. Ja, toch een opmerkelijk verhaal daar in Venlo. Meneer Van Kruchten van de politie Limburg, dank u wel. Oké. Okay. Ja, tientallen asielactivisten uit verschillende landen... hebben bezit genomen van een braakliggend terrein in Rotterdam-Zuid... op de hoek van de Oranje Boomstraat en de Nassaukade. En daar zijn ze begonnen aan de opbouw van het No Border Camp 2013... Volgens de organisatoren komen er in de loop van de dag nog honderden asielactivisten naar die plek. Die tot vandaag geheim was gehouden. En ze zijn van plan ruim een week te blijven daar op Rotterdam-Zuid. Politie heeft Pols hoogte genomen en wil het kamp voorlopig, zeggen ze dan, gedogen. De gemeente Rotterdam heeft laten weten dat illegaal kamperen niet wordt toegestaan in de stad. No-border-activisten zijn voor vrijlating van vrijheid van beweging. En verzetten zich tegen wat zij noemen de enorme controle van migranten aan de grenzen van staten en de buitengrenzen van Europa. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Reisbureau Nile Travel moet alle reizen die zijn geboekt bij het bureau annuleren. Dat reisbureau kan door de onrust in Egypte niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Mensen van wie de reis nu niet doorgaat... kunnen via de stichting Garantiefonds Reisgelden hun geld terugkrijgen. En de SGR ontfermt zich ook over de vakantiegangers die al in Egypte zijn... en zorgt ervoor dat die mensen hun vakantie kunnen afmaken... en terug kunnen naar Nederland. En het Garantiefonds roept klanten van Nile Travel op... om geen aanbetalingen meer te doen. Ook niet als de curator daarop aandringt. Harry Moelisch wordt in zijn geboortestad Haarlem geëerd met een standbeeld. Dat beeld wordt onthuld op 30 oktober. Dat is de sterfdag van de schrijver. Moelisch was de enige ereburger van de stad... waar hij in 1927 werd geboren. Het beeld van Moelisch wordt gemaakt door beeldhouwster Jikke van Loon... en is een initiatief van de stichting Harry Moelisch Verbeeld. Dat werk wordt gefinancierd door de gemeente Haarlem en een aantal fondsen. Sport. Bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona... hebben Ranomi, Kromo Widjojo en Inge Dekker zich geplaatst... voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Kromo Widjojo krijgt een druk avondje... want naast die halve finale op de 50 vlinder... komt ze ook in actie in de finale van de 100 meter vrij. Maar Kromo Widjojo geniet van haar uitstapje naar de vlinderslag. Ja, inderdaad. En het is nu wel een drukke combi... met vanavond dus de 100 vrij en 50 vlinder. Morgenochtend weer 50 vrij, dus morgenmiddag zal weer, uh, ook weer een dubbele afstand worden. Dus dat is allemaal heel gepriegel in het uh, programma. En zo. Maar dat moet zeker lukken en uh, ja, het is wel leuk. Ik uh, ja, wil even mijn zinnen zetten op wat anders en uh, gewoon uh, focussen op wat andere dingen doen. Ja, toch wel heel erg druk. Bob van der Tak uh, krijgt het niet een beetje te druk, Ranomi? Nou, het voordeel voor haar is wel dat het schema in haar uh, voordeel is. Uh, Kromo Jojo zwemt vanavond inderdaad die finale. En die finale, 100 meter vrije slag, die staat ook als eerste gepland... in het programma, meteen om zes uur. En daarna is pas die halve finale, 50 meter vlinderslag. Zou het omgekeerd geweest zijn, dan zou Kromo Jojo dat uitstapje naar die vlinderslag ook niet gemaakt hebben. Maar uh, ja, het programma is in haar voordeel, dus kan ze dit uitstapje maken. Inge Dekker is nog altijd titelverdedigster op die 50 meter vlinder, Kroon Jojo, nou ja, die gaat er ook voor. Ze hebben zich geplaatst als zesde en achtste. Ja, biedt dat wel veel perspectieven, denk jij, ja, nou ja, Kromo Jojo die zwom natuurlijk wel op haar gemakje met die 26-31. Ook ruim boven haar persoonlijk record. Datzelfde gold trouwens ook voor Dekker met 26-15. Ja, Dekker uh, inderdaad twee jaar geleden. Heel verrassend toen wereldkampioen in Shanghai. Maar uh, ja, het is denk ik niet realistisch om te verwachten dat ze zo'n kunststukje nog een keer uh, zou kunnen doen. Want uh, ze traint pas weer een paar maanden fulltime. Heeft uh, zich lang op haar studie gericht uh, dit jaar. Dus dat is denk ik niet helemaal realistisch. En ook als je naar de tijden kijkt van vanmorgen... dan zaten Dekker en ook Romo Wigoyo toch wel ver achter de twee snelste vrouwen. Daar waren Jeannette Ottesen en Francesca Helsel... die ruim onder de 26 seconden zwommen. Ja, dat zijn de vrouwen. Uh, hoe is het bij de mannen? Ja, Sebastiaan Verschuren, die hebben we ook nog gezien in de series van de 50 meter vrije slag. Een bijnummer voor hem. Hij moet het natuurlijk vooral hebben van de 100 en de 200 meter vrije slag. Als hij in goede doen is tenminste. Maar dat is hij duidelijk niet bij dit wereldkampioenschap. Ja, het is eigenlijk al een mislukking. Dit toernooi uitgeschakeld in de halve finale. zowel op 100 als op 200 meter vrije. Ja, en hij zwom ook nog dat bijnummer. die 50 meter vrije slag. maar het speelde daarin geen rol van betekenis. de 29ste tijd. En dus op dit nummer is hij. verschuren al in de series uitgeschakeld. Bob van der Takken. En we horen hem trouwens vanavond weer. als eerste bij de 100 meter vrije slag finale. met Femke Heemskerk en Kromo Vijojo. En dat is iets na zessen. Beachvolleybalsters Sanne Keijzer en Marleen van Iersol raken hun Europese titel kwijt. Ze werden in het Oostenrijkse Klagenvoort uitgeschakeld door een ander Nederlands duo, Jantine van der Vlist en Marloes Wesselink. Van de vier Nederlandse teams in het vrouwentoernooi zijn van der Vlist en Wesselink als enige door naar de kwartfinales in Klagenvoort. Het is tien over één, Erwin de Hart bij de AWB. het is druk hè? Het is, uh, het is erg druk. Uh, het is druk op de wegen naar de kust, maar ook op Elders. Uh, andere plaatsen wil ik zeggen. Op de A2. Den Bos richting Maastricht. Tussen knoop het Ekkerswijen en knoop het Hocht. Daar is dat twee kilometer file, de A4, Antwerpen Zoom. 4 kilometer tussen Zandvliet en Knoppenmarkizaad. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Werkzaamheden zorgen voor file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hoek en Breda-Noord 4 kilometer. En dan de strandfiles op de A58 berg op zomer richting Vlissingen. Bij Rilland staat 4 kilometer. En daarvoor op de A58 voor de Vlakentunnel nog eens 2 kilometer. Dan heb ik de A59 6 kilometer richting Zierikzee bij Nieuwekerk. En 57 Hellevoetsluis 3 kilometer. En bij Zandvoort de N200 en de N201 staan vol. Drie kilometer daar. En dan heb ik ook nog nieuws van het spoor. Want door een stroomstoring rijden er tussen Geldermassen en Den Bosch geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Hier zijn de hoofdpunten van deze uitzending. Toenemende onduidelijkheid over homowet in Rusland. Gewelddadige overvallen op gezin in Venlo. En reisbureau Nile Travel annuleert alle reizen. Want er zijn problemen door de machtsstrijd in Egypte.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Alles staat en valt bij een goed rooster. We weten er allemaal over mee te praten. Een werklunch met Winanda Huizinga over rooster maken. En de afronding van een weekje in de praktijk gaan we ook meemaken. In de wereld van de wegwerkers waren we deze week...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 De voetbalcompetitie begint vanavond met Ajax tegen Rode EC. Die openingswedstrijd is niet zomaar willekeurig gekozen. Het maken van een schema voor de voetbalcompetitie is namelijk hogere wiskunde. Burgemeesters, Europese wedstrijden en de televisie-eisen... die maken het opstellen van een competitieprogramma soms bijna onmogelijk. Ook de roostermaker op uw werk of op school... staat iedere keer weer voor een grote uitdaging. Roosters maken is namelijk een vak. En ik praat erover met Winanda Huizinga. Zij is van Rooster Co en weet er alles van. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat doet Rooster en Co precies? Uh, Rooster en Co uh, ondersteunt eigenlijk uh, alles wat met roosters te maken heeft en met onderwijs. Uh, wij uh, bieden een opleiding tot roostermaker aan... Waarin, waaraan we uh, mensen die graag roostermaker willen worden... of net een baan als roostermaker hebben aangenomen... Uh, opleiden tot een, uh, een goede roostermaker. Want daar is geen opleiding voor eigenlijk nu? Nee, nee, nee, nee, nee. Tot, uh, nou ja totdat ik het aantal jaren geleden mee, mee begon was daar geen, geen opleiding voor uh, ik gaf hiervoor software trainingen aan roostermakers en uh, uh, kwam, ja, kwam op veel scholen en merkte dat er Um, eigenlijk uh, overal de vraag was uh, naar uh, inhoudelijke vakkennis op roostergebied voor roostermakers. Uh, ze konden wel een softwarecursus volgen, maar een uh, inhoudelijke uh, cursus van hoe maak ik nou een goed rooster, dat, dat bestond niet. Wat is, het zo moeilijk, uh, van, wat is er zo moeilijk aan om een goed rooster te maken? Waarom is dat zo lastig? Uh, nou, je hebt te maken met ontzettend veel, uh, veel randvoorwaarden. Dat, dat bestaat in elk rooster, uh, wat voor type dan ook. Uh, daarnaast heb je in het onderwijs, uh, naast dat je voor docenten, uh, klassen en lokale roosters ook te maken met leerlingen. Uh, nou, in de onderbouw zijn er natuurlijk uh, ook leerlingen, maar die zitten in, in klassen. En uh, die klassen hebben een, uh, een basisrooster, een standaardrooster. En elke leerling in die klas uh, volgt eenzelfde soort rooster. In de bovenbouw, dus in de hogere klassen... Uh, hebben leerlingen allemaal een individueel rooster. En uh, dat, dat ontstaat doordat leerlingen een vakkenpakket kiezen... En, uh, elke, nou, er zijn dus heel veel verschillende vakpakketten ja. bij de leerlingen. en uh, Dus heel veel verschillende roosters. Ja, ja. Dus uh, laten we zeggen, want met de huidige techniek zou je zeggen... Nou, je, je plomt dat allemaal in een, in een computer en dan druk je op een knop... en dan komt dat er vanzelf uit. Maar zo werkt het dus niet. Um, nou ja, in bepaalde zin natuurlijk wel. Um, de, de programma's zijn er wel steeds meer opgericht om automatisch roosters te maken. Uh, maar het is uh, wel heel zwart-wit gezegd om uh, te zeggen... we gaan alle informatie erin stoppen... En, uh, er ontstaat een rooster. En dat heeft vooral te maken met uh, het stellen van prioriteiten. Op een gegeven moment loopt een programma ergens tegenaan... dat iets niet past. Want nooit alle ingevoerde informatie past natuurlijk in de rooster. Dus dan moeten mensen eraan te pas komen om, uh, om de juiste keuzes ja, te maken. De knoop door te haken. Ja, precies. We gaan het zo ja. doen. Nou heeft de KNVB met het maken van het competitieschema... een econometrist ingehuurd, hè? Robert Nieuwenhuis. Die heeft dat hele uh, plan opgezet. Mm -hmm. uh, dat klinkt heel uh, hoogdravend allemaal. Maar is dat echt nodig? Uh, nou ja, goed, als ik dan vergelijk met roosters in het onderwijs... het is toch wel een heel ingewikkeld proces uh, waar je mee te maken hebt. Je hebt met ontzettend veel factoren te maken. En dat zal ook uh, gelden voor een uh, rooster in de, de voetbalcompetitie. Uh, je moet wel een beetje wiskundig inzicht hebben dus. misschien Zeker ook. weten, ja, ja, ja. ja. Je zag, uh, tot, nou zeg, toen ik zelf tien jaar geleden uh, begon met softwarecursussen uh, aan roostermakers, uh, zag je dat het eigenlijk voornamelijk nog uh, wiskundedocenten waren die de roosters maakten in het onderwijs. En uh, zo hand verandert dat. Uh, worden er eigenlijk uh, gewoon specifiek mensen aangenomen die, uh, die roostermaker zijn en niet no. zozeer meer de wiskundedocent. Uh, precies, dat iemand dat er nog even bij doet gewoon lesgeven. En ook nog even het rooster in ja. elkaar flansen. Dat gebeurt echt niet meer. Dat gebeurt maar, uh, nou ja, nauwelijks. Ook financiële plaatje natuurlijk. Uh, een wiskundedocent is, is veel duurder dan, uh, dan een, uh, een roostermaker. Uh, ja, ja. Ja. Zou, zou anders <laughs> moeten vind jij misschien. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. ja. Het is wel belangrijk zo'n rooster. Nou, we, ja, we hebben tuurlijk, de aanleiding ja. is een beetje de voetbalcompetitie die begint. Want in feite is dat toch ook een, een rooster. Ja. Um, Arie van Eijden was directeur betaald voetbal bij de KNVB. Maar hij is ook algemeen directeur bij Ajax geweest. Dus hij stond eigenlijk aan beide kanten van het schema kunnen we zeggen meneer. Van Eijden, goeiemiddag. Goeiemiddag. Was het in uw tijd ook al zo moeilijk om een eredivisie-schema te maken? Ja, ik denk dat de tijd dat uh, alle wedstrijden op een gelijk tijdstip aanvingen... Uh, uh, lang achter ons ligt. Uh, en toen hadden we geen hulpmiddelen. Hè. Toen was het denk ik ook erg ingewikkeld om alle wedstrijden neer te zetten... ...zodat er een uh, regelmatig ritme vanuit het thuis uh, is uh, ontstaan. Alleen ja, we hebben te maken al sinds jaren met uh, eisen van de overheid. Uh, Politieinzet, uh, supportersbewegingen. Uh, dus ja, er is nogal wat, uh, wat gebeurd. Uh, maar uh, met de hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn, uh, schat ik in dat het uh, hoewel ingewikkeld, maar niet ingewikkelder is dan uh, 30 jaar geleden. Nee. Maar uh, het is natuurlijk wel zo: die wedstrijden die spelen zich altijd rond het weekend af. Ja, over het algemeen. Dat maakt het ja, natuurlijk wel eens extra lastig, ook met inzet van, van allerlei diensten. Uh, ja. Maar dat lijkt me dus ook wel erg logisch. Uh, voetbal is natuurlijk een sport waar met name de passieve recreant uh, aan ze trekken wil komen. En die moet door de week werken, hè, in algemene zin. Dus ja, ja je, je gaat uh, voetbal spelen op de momenten dat andere mensen vrij zijn. Vergelijk het met een uh, onbediende bij benzinestations. Uh, die benzinestations hebben, zeker als ze een toeristisch karakter hebben, hebben ze in de, in de weekend op de vrije momenten erg, erg druk. Ja, en dan zijn andere mensen vrij en die onbediening moet werken. Ja, ja, zo is het. Zeg, u, u, u was dus op een gegeven moment directeur bij Ajax. Heb je dan als club ook nog iets te eisen als zo'n schema wordt gemaakt? Ja, zo'n schema wordt uh, zeer wel overwogen gemaakt. Alle clubs mogen samen met de lokale driehoek, dus ook met de, de, de overheid, hun knelpunten aangeven. En al die knelpunten worden dan in die grote grabbelton uh, van dat softwareprogramma gegooid. En daar komt dan een programma uit. En dat programma dat wordt eerst in uh, concept bekeken door alle partijen weer. En dan wordt het gefine En dan hoop je dat uh, aan zoveel mogelijk eisen uh, uiteindelijk is voldaan. En u hebt ook aan de andere kant gestaan, zei ik in de inleiding al. Want u bent uh, bij de KVB werkzaam geweest. Uh, werd u wel eens gek van al het gezeur van die clubs? Nee hoor. Je, je bent op een gegeven moment als KVB een faciliterende onderneming. En faciliterende ondernemingen hebben nu eenmaal uh, als hun een core business dat ze moeten werken met de gegevens die ze van clubs krijgen. En daar moet je gewoon het uh, meest passende antwoord op kunnen vinden. Um, en en die, uh, uh, laten we zeggen, die belangen van clubs en voetbalbond, die lopen dan nog wel redelijk gelijk? Ja, uiteindelijk uh, is de KNVB als uh, facilitator gebaat bij een goedlopende competitie uh, op zo'n hoog mogelijk niveau. En de clubs zijn gebaat bij het uh, krijgen van zoveel mogelijk toeschouwers, zoveel mogelijk media-aandacht. Zodat ook hun exploitaties goed kunnen lopen. Dus uh, partijen hebben hetzelfde belang. Dank dat we even naar de telefoon kwamen. Arie van Eijden uh, werkte dus bij de KNVB en ook bij Ajax. Wienander Huizinger nog steeds hier aan tafel uh, van um, Roosters Co. Nou ja, een schema voor de voetbalcompetitie, dat is dus ingewikkeld. Um, even naar, naar uh, het werk dus als roostermaker op een, op een school bijvoorbeeld. Hè? Want dat voorbeeld hebben we net ook al even aangehouden. Hoe lang ben je dan over het algemeen bezig? Voor het maken van een nieuw rooster? Uh, ja, dat, dat ligt aan type school, aan type onderwijs. Uh, ook aan de, de grootte van de school natuurlijk. Uh, maar gemiddeld uh, rekenen ongeveer een, uh, een, een week of drie echt intensief uh, werken. Voor alleen het maken van het rooster. Dus daar komt natuurlijk ook uh, allerlei voorbereidingsinformatie verzamelen enzovoort aan uh, wat eraan vooraf gaat. Uh, maar echt het maken van het rooster een, een week of drie. Kijk aan. Ja. Uh, we praten zo even door, want er is uh, laatste nieuws. Uh, het gaat over de uitspraak in het proces tegen de man... die vorig jaar, de dertienjarige Donny Roch, doodreed. Een week geleden werd uh, tegen hem 240 uur werkstraf geëist... en een rijontzegging van drie jaar. En die eis die zorgde voor consternatie. De verdachte werd zelfs door de familie aangevallen in de rechtszaal. U werd met stoelen gegooid. En de rechter heeft zojuist het vonnis uitgesproken. Verslaggever Edwin van den Berg was daarbij. Edwin, wat is de uitspraak? Nou, best een opvallende jurgen, de rechtbank in Den Haag heeft de verdachte namelijk een zwaardere straf opgelegd dan waar de officier van justitie om vroeg. De rechtbank legde man negen maanden gevangenisstraf op, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van vier jaar, terwijl... De officier hier onlangs een werkstraf eiste, een werkstraf dus van 240 uur en een rijontzegging van drie jaar. Nou, de rechtbank straft de man dus zwaarder omdat de rechtbank zegt dat hij op die bewuste avond veel te hard reed op die weg in Scheveningen. Na de aanrijding heeft hij bene zichzelf omgedraaid in de auto, zag Donnie toen op het trottoir liggen. Hij zag ook zijn fiets. De fiets van Donnie lag op de weg en dat de man vervolgens toch is doorgereden, dat noemt de rechtbank onbegrijpelijk. En dat is voor de Haagse rechtbank aanleiding om de man dus zwaarder te straffen. Zwaarder dan die werkstraf die werd geëist. De familie was erbij aanwezig en bij de uitspraak. Hoe reageerden ze? De familie was uh, hier niet aanwezig, die was wel aanwezig bij de eis. En die uh, uh, familie ja, die ging toen volledig door het link, uh, uh, pr probeerde de, de, de verdachte aan te vallen. En dat was reden om hier vandaag juist niet bij te zijn. En zij worden op dit moment uh, uh, telefonisch ingelicht uh, over, deze, uh, over deze uitspraak. En uh, ja, uh, hoe zwaar het leed ook is dat zij een kind moeten verliezen, zullen ze ongetwijfeld... Blijer zijn, dat zij uh, gingen toen hier uh, door het link van wegen, die volgens hen veel te lichte eis ja. van die werkstraat. Dat is nu door de rechter gecorrigeerd. Uh, dank voor nu, Edwin. We horen daar ongetwijfeld meer over uh, in de komende uren hier op uh, Radio 1. Edwin van den Berg was dat met de uitspraak, dus in die zaak rond de 13-jarige Donny Rog. Um, ja, dan gaan we toch weer even praten over, over de roosters, want Vinand de is hier voor de werklunch. Uh, net al even verteld hoe lang het duurt om um zo'n rooster te maken voor, uh, voor een school. Um, eigenlijk heb je best veel macht ook als rooster maken. Me. Uh, ja, in bepaalde zin wel, natuurlijk. Uh, jij bepaalt uiteindelijk uh, welke prioriteiten je stelt. Dus wordt onder welke... tafel wel eens wat doorgeschoven? Zo, van, uh, zorg even dat ik tijdens de kerstvrij ben en zo. Nou, ik ben daar zelf wel, wel heel objectief in. En, uh, <laughs> ik kijk vooral uh, naar het belang van de, van de school. En, uh, uh, ja, wat je veel ziet is dat ja, iedereen praat toch een beetje vanuit zijn eigen belang natuurlijk. Dus uh, daar moet je als roostermaker toch ook wel een, een goede scheiding in weten te maken. Van wat is uh, voor de school belangrijk en, uh, of wat is een, een wens puur vanuit eigen belang. Moet je ook een dikke huid hebben? Want uh, er zullen ook ongetwijfeld altijd mensen zijn als het rooster dan weer klaar is. Van nou ja, dit vind ik echt helemaal waardeloos. Dat ja. ik ook een woensdagmiddag moet werken. Ja, nou ja goed. In een rooster kan nooit alles perfect zijn. Een rooster is ook nooit perfect. En alle wensen zullen er ook nooit in zitten. Want dat is gewoon simpelweg uh, onmogelijk. Uh, dus ja er zijn wel eens mensen ontevreden of, of minder blij en uh, die komen ook wel eens bij de rooster maken klagen dus uh, ja je, je moet toch wel uh, tegen een stootje kunnen uh, want je krijgt soms wel eens uh, iets te horen uh, dat mensen toch niet blij zijn met iets ja, en hoe ga je daar dan mee om uh, gewoon glimlachen ja, precies. Ik kan dat zelf vrij makkelijk van me af laten glijden. Over het algemeen vind ik het zelf wel belangrijk dat, dat op het moment dat iemand echt iets te klagen of, of een wens heeft wat tot verbetering, dat dat via schoolleiding gaat. En dat de schoolleiding daar een selectie uit maakt en bepaalt waar droogste maken wel of niet naar kijkt en waar wel of niet een verbetering in wordt aangebracht. Want uh, in veel gevallen is het zo, op het moment dat je een rooster gaat aanpassen... en uh, je gaat uh, iets aanpassen om iets te verbeteren... dat het op een andere trein vaak weer slechter wordt. Ja. Dus uh, ja, het ja, is altijd een afweging van... Uh, Elke verandering is geen verbetering uiteindelijk. Nee, nee precies. Um, je zei het al, er is eigenlijk geen opleiding voor. Dat is toch eigenlijk ook wel, wel, wel bijzonder. Want uh, in elk beetje bedrijf zit, zit iemand die de roosters maakt. Um, dus wat heb je ervoor nodig om, om, om dit te kunnen? Uh, nou, toch wel een bepaald stuk wiskundige inzicht. Uh, nou ja, goed, ook wel een stevige huid natuurlijk. Maar uh, vooral ook wel een stukje wiskundige inzichten. Inzichten in... Uh uh, ja, systematisch kunnen denken, uh, problemen goed kunnen analyseren. Uh, want je, je loopt uh, soms best tegen ingewikkelde situaties aan... dat je uh, bepaalde roosterproblemen uh, uh, hebt. En ja, die moet je wel kunnen analyseren en kunnen oplossen. En uh, ja, vooral ook de oorzaak van een bepaald probleem kunnen, uh, kunnen vinden. En ook op tijd uh, informatie analyseren. Ja. Want, en zijn de roosters voor het schooljaar al uh, weer klaar? Uh, op de meeste scholen wel. Kijk, aan, ja. zo snel ja. gaat het allemaal al. Ja. Uh, Oké, okay, nou, we weten iets meer over uh, die belangrijke baan van roostermaker. Uh, in welke voor, wat voor organisatie dan ook. Uh, dankzij Winanda Huizinga. Zij is van Rooster Co. Dank voor het gesprek. Ja. In de praktijk: de lunchverslaggever op werkbezoek. Afgelopen week volgden we de wegwerkzaamheden op de A16 bij Breda. Verslaggever Niels de Jager, ik heb jou horen praten met het bouwbedrijf... met mensen van Rijkswaterstaat, de wegwerkers zelf... maar wat vinden de automobilisten eigenlijk van die werkzaamheden? Nou, dat ga ik hier vragen op de parkeerplaats bij tankstation Den Hoek... aan de A16, vlak voor de werkzaamheden. Hier op de matrispoorden zie je al 90 staan. Verderop het rode kruis van die wegwerkzaamheden dus... Zit hier een man in zijn auto, raampje opengedraaid. Ja, wist u hiervan? Geen idee. Rijdt u vaker langs, of niet? Nooit. Hoe vindt u dat nou, als u aan het autorijden bent en er zijn files, de weg is smal, u mag minder hard rijden, omdat ze ergens aan, het weg, aan de weg aan het werk zijn? Dat is voor de veiligheid, dus uh, ik ben er helemaal mee eens. En u houdt zich ook netjes aan de snelheid dan? Zeker weten, er staan altijd flitsers. Nou, u, u wist niet dat hier die werkzaamheden zijn. Had u dat niet moeten weten eigenlijk? Ik had het kunnen weten als ik het opgezocht had, maar ik heb het niet opgezocht. Want zoekt u dat wel eens op? Je hebt die reclames van Kees van de minder berichten en zo? Nee, helaas. Nee. nee ik kijk naar A naar B. ter. En, en helpt dat een beetje, zo'n site van A naar beter? Nou, niet veel. Wat zou er beter kunnen? Um, ja, je krijgt zoveel informatie dat je al een kwartier aan het zoeken bent waar je, waar je moet zijn. Okay, dus dat kan wat beter. Oké. Okay. Ja. Nou, heel erg bedankt. Goede reis. Oké. Okay. Goeiedag hoor. Hier op de parkeerplaats is ook weer uitvoerder Vincent Lagarde van bouwbedrijf Heimans. Ja, die informatie kan dus wel ietsje beter. Ja, dat zou voor de, voor de automobilisten iets vriendelijker moeten zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze kwartier aan het zoeken zijn op een site... Eh, om te kijken waar en hoe dat de wegwerkzaamheden zijn. Het ja, zou natuurlijk voor het begrip ook, ook beter zijn. Jullie hebben afgelopen week ja, hard geklust aan die brug van de A16 over het riviertje De Mark. Ja, hoe staat het ervoor met die werkzaamheden? We zijn op dit moment bezig met de laatste handelingen. Het rubberprofiel is aangebracht in de stalen voeg. Op dit moment zijn ze de vingerplaten aan het aanbrengen en de boel aan het opruimen. Ja, en is daarmee die brug ook weer helemaal klaar? De linkerhelft is nu klaar. Aankomende week gaan wij de rechterhelft nog aanpakken. En dan, ja, dan zijn wij eind volgende week gereed. Ja, dan zitten vier weken werkzaamheden zitten erop. Ben je dan nog als uitvoerder trots op dat resultaat? Tuurlijk, daar ga je voor. En uh, om een goed resultaat neer te zetten. En uh, ja, als we er over een uh, tijdje overheen rijden, dan uh, probeer je wel te kijken of dat het echt goed is gegaan. En, uh... oh, dat doet u ook echt. Uh, even speciaal voor zo'n weg. Even om te testen hoe het voelt, hoe het klinkt. Ja, ja dat doen wij uh, uiteraard wel. Dat is een soort automatisme. Dan ben je toch altijd wel benieuwd naar van, uh, wat ervaart automobilist nou uh, uiteindelijk. Nou, succes met uh, de laatste loodjes. Uh, werk ze nog even. Ja, dankjewel. Tot ziens. En dat was een nieuwste jager vanaf de snelweg bij Breda. Daar was hij de hele week te vinden. Volgende week loopt de verslaggever Anne van der Veen mee... in de Blauwe Moskee in Amsterdam... als daar het suikerfeest wordt gevierd. Dat is volgende week in de praktijk. Zometeen stand.nl. De Russische anti-homo-wet is een boycott van de Waar Dat is de stelling. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Job Boot. De man die met zijn auto de 13-jarige Donny Roch uit Scheveningen doodreed... moet zeven maanden de cel in. De rechtbank in Den Haag gaf hem een gevangenisstraf van negen maanden... waarvan twee voorwaardelijk. Ook is hij zijn rijbewijs voor vier jaar kwijt. Dat is een veel zwaardere straf dan door het OM geëist was. West-Europa zuchtte onder de tropische temperaturen. Op veel plaatsen is het al 30 graden of warmer. In het zuidwesten van Duitsland wordt vandaag rekening gehouden met bijna 40 graden. Afgelopen nacht werd op veel plaatsen al de warmste nacht van het jaar geregistreerd. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor onweersbuien. Later trekken die naar België en ook naar ons land. De verkiezingen in Zimbabwe waren vrij en zijn eerlijk verlopen. Dat zegt de waarnemersmissie van de Afrikaanse Unie. Er waren wel incidenten, maar die zouden geen invloed op de uitslag hebben gehad. Uitslagen van de verkiezingen die zijn er nog niet... maar de partij van president Mugabe heeft de zegen al voor zich opgeëist. Premier Zwangirai, de uitdager van Mugabe, zegt dat er op grote schaal gefraudeerd is. Ruim 250.000 gezinnen in een huurhuis hebben vorig jaar hun energierekening zien dalen... dankzij een beter energielabel. Dat blijkt uit de energieprestatiemonitor van Edis, de koepel van woningcorporaties. De woningen kregen bijvoorbeeld vloer- of dakisolatie, dubbele beglazing of een nieuwe cv-ketel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Nou, het lijkt erop dat de meeste mensen nu op het strand uh, beland zijn. De drukte op de wegen naar de kust neemt namelijk af. In het midden en zuiden van het land zit nog wel veel vakantieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knopend Baterdorp en kloppen de staat 2 kilometer file. 4 kilometer file op de A4 Antwerpen richting Bergen-Opzoom... tussen Zandvliet en knoopend door een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. En door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda... bij Breda-Noord 3 kilometer file. Een melding van de spoor, want door een stroomstoring... rijden er tussen Geldermals en Den Bosch geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV. Jurgen van der Berg. In tegenstelling tot wat het IOC van de week beweerde, geldt de omstreden anti-homo wet in Rusland ook tijdens de Olympische Spelen van Sochi 2014 de Winterspelen. Dat heeft de Russische minister voor Sport laten weten. Toch denkt de directeur van NOC NSF, de sportkoepel, Gerard Dielsen... is dat niet dat het tot een boycott zal komen. Um, ja, niets is uitgestoten. Uh, op voorhand natuurlijk. Maar ik zeg alleen en ik voorspel ook, zover zal het echt niet komen. Daarvoor zijn de belangen echt te groot. Zou Nederland de winterspelen moeten boycotten als deze anti-homo-wet van kracht blijft? Of is het effectiever om gewoon deel te nemen... zodat de discussie over homorechten kan worden aangegaan... daar op de plek zelf, in Rusland dus. Ik praat erover met de voorzitter van homo-belangenorganisatie COC Nederland... Tanja Ineke. Mevrouw Ineke, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van den Berg? Ja. Wat mij betreft mag het Tanja zijn. Nou, uh, zullen we dat dan maar gewoon doen? Ja. Tanja. Uh, Tanja, drie keuzes aan het begin van Stand.nl. Dan mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Dit wordt een groot thema tijdens de botenparade dit weekend. Ja. Alle sporters moeten in Sochi regenboogkleuren aantrekken. Ja. Poetin zal met het schaamrood op de kaak op de eerder tribune zitten. Ja. Goed, uh, zometeen uh, is er nuancering mogelijk hoor, op die uh, keuzes. Ja, dat weet ik. Uh, en we gaan in ieder geval doorpraten over de stelling. En ik roep iedereen op om daar ook op te reageren natuurlijk, uh, onze luisteraars. De Russische anti-homo-wet is een boycott van de winterspelen waard. Bent u het daarmee eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. Maar gratis bellen, nummer 0800-1101. doe ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Tanja Ineke... Wat zeg jij tegen de stelling? Ja, deze wet, deze anti-homo-wet... die uh, in feite niet alleen maar uh, de, de, de homo's mond dood maakt... Uh, maar ook vogelvrij, die is heel veel waard. Uh, protesten, uh, petities, acties en van alles en nog wat. Maar geen boycott. En waarom niet? Um... Maximale aandacht, zou ik denken. Ja... Het is natuurlijk de vraag hoe effectief een boycott is. Eh, uh, wij zeggen uh, speak up, don't walk away. Uh, het is in onze optiek op veel efficiënter en beter... om uh, daar je standpunt te laten zien. Uh, te laten zien uh, wat je ervan vindt. Uh, uh, je uit te kunnen spreken. Uh, dan dat je je rug toekeert en er niet bent. En het dus ja, onduidelijk is of je het gedoogd of niet gedoogd. Maar sporters zijn over het algemeen niet van die actievoerders. Dus als u daarop uh, hoopt... Ik weet niet of dat zo is. Ja, we hebben China gezien. Er was ook een hele actie bezig om, om, uh, om de sporters ervan te overtuigen dat, dat daar allerlei misstanden waren. En ik heb daar niet of nauwelijks iets van sporters zelf over gehoord. Ja, kijk, ik denk dat het. Uh, uh, we hebben een brief gestuurd. Uh, nee, we hebben contact opgenomen, moet ik zeggen, met uh, NOC NSF. Uh, om het uh, onderwerp te gaan aankaarten en te kijken uh, hoe we kunnen proberen de druk op Rusland uh, maximaal op te voeren. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat als die, die, die, die protesten maar breed genoeg uh, te zien zijn, dat het effect zal hebben. Maar ja, dat, dat betekent dus dat die sporters mee moeten gaan doen, uh, toch? In die protesten. De sporters, de officials, de, de supporters. Uh, ja, iedereen die daar aanwezig is. Ja, maar die zeggen over het algemeen... Uh, wij zijn met sport bezig en niet met politiek. Maar goed, we hebben het nu over een uh, schending van de mensenrechten. Uh, uh, want uh, de LHBT-rechten, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen... biseksuele en transgenders, uh, dat zijn mensenrechten. Een schending van de mensenrechten. Uh, en uh, ja, in dit specifieke geval uh, gaan wij gewoon met de sporters, en in dit geval dan met hun vertegenwoordiger, NOC NSF... in gesprek om te kijken of ze mee willen doen. Is dat gesprek al geweest? Nee, dat wordt gepland op dit moment. Want Maurits Hendricks, dat is technisch directeur van NOC NSF... die zegt van ja, die uitlating van die minister daar... minister Moedko is dat. Ja, als dat zo is... Eerst hebben ze gezegd van nou, het wordt even koud gesteld die wet... die telt even niet tijdens de spelen. Nu hebben ze gezegd, ja, die telt wel degelijk. Hendricks heeft gezegd, als dat zo is, dan hebben we een probleem. Ja, dat heeft hij gezegd. Ja, en uh, hij zegt ook uh, dat het een groot internationaal probleem is... waar uh, Rusland dan uh, mee te maken heeft. Want het gaat om heel veel landen. En ik denk dat dat ook de kracht moet zijn van de actie. En uh, je ziet eigenlijk in mijn optiek ook dat het effect heeft. Want in eerste instantie uh, zei Rusland, Nou, we, we, zoals jij dat zo mooi zegt... we stellen die wet even koud, uh, in ieder geval voor die Olympiërs daar. Uh, nou, inmiddels zijn ze daarop teruggekomen. Dus ook in Rusland zelf is er uh, twijfel en verwarring, constateer ik. Nou, en dat is een eerste stap in het probleem proces van uh, wat moet leiden in mijn optiek tot uh, afschaffen van die wet. Ja. We hoorden Gerard Dulesen, dat is de directeur van de NOC-NSF, uh, ja. zeggen van dat hij niet uitsluit dat er eventueel een boycott wordt ingezet. Dus ik zou denken dat u, dat u daar dan als eerste mee zou komen. Maar dat is dus niet het geval. Nou ja, kijk, wij, wij hebben um, uh, heel veel contacten met uh, activisten in landen. Hè. Er zijn 76 landen op de wereld waar uh, homoseksualiteit strafbaar is. En in zeven daarvan is het, staat er zelfs de doodstraf op. We hebben met heel veel activisten vanuit die landen contact. Zo ook met die, uh, de activisten in Rusland. Vanochtend uh, nog meegesproken. Want dus ze zijn overgekomen uh, voor de Kennel Parade uh, morgen. Uh, en, en zij... Dat is heel erg waar wij in geloven. De inside-out uh, aanpak. Uh, vraag aan de activisten daar ter plekke. Wat zou nou het beste helpen? En zij vertellen ons dat dat niet een boycott is. Maar mm. nou ja, zoals ik dat net al zei. Speak up, ja. don't walk out. Ja. De Russische minister Moetko dus. Eerder genoemd al. Laat ja? weten dat het niet verboden is voor sporters. Met een afwijkende seksuele voorkeur om naar Rusland te komen. Nee. Maar als zij op straat uh, dit uiten. Dan zullen ze zich moeten verantwoorden. zegt hij. Ja, dat klinkt op zich ook wel weer logisch. Want die wet is daar nou eenmaal. Die schrijft dat voor. Wat je er ook verder van vindt. Ja, nou, ik heb eerder gezegd dat uh, als, de, als die wet tijdelijk uh, uitgeschakeld zou zijn voor de Olympiërs, dat ik dat uiterst hypocriet zou vinden. Dus ik moet zeggen, uh, ik vind het in ieder geval consequent. Het is een verschrikkelijke wet. Het is afschuwelijk uh, dat uh, de, de, de LHBT'ers in Rusland daar dagelijks mee te maken hebben. Want de Olympiërs, uh, ja, dat, dat, dat is een paar weken en dan is het weer klaar. Maar die Russen die zitten daar dag in en dag uit mee. Uh, dus ja. Nou, iemand op onze site schrijft, uh, ik ben het eens met de stelling, gewoon wel boycotten. Als de autoriteiten dit signaal afgeven en niet accepteren wat daar in Rusland gebeurt... dan ziet de bevolking ook in hoe idioot het eigenlijk is. Dat werkt veel beter dan met travestieten staat hier te provoceren. Dat zal de bevolking alleen maar bevestigen in hun vooroordelen. Ja, nou kijk, het beeld dat ik voor mij zie hè, als ik uh, kijk naar onze oproep... maak van de uh, Olympische Winterspelen regenboogvlagkleurige... Spelen is dat daar uh, op de tribune minister-president Rutte zit met een uh, regenboogkleurige stroptas. Uh, dat daar uh, misschien wel onze koning en koningin, ik weet niet zeker of ze gaan uh, uh, iets van in de kleuren van de vlag van de regenboog. <laughs> hoe, hoe, warm is het in Amsterdam, ja. Tanja Ineke? <laughs> ja, men moet durven dromen. Ja. Nou, laat het een ijsmut zijn. Um, en dat daar dan Poetin ook in dat stadion zit. Uh, en daarna kijkt en ja, zich dan toch afvraagt. Waar ben ik mee bezig? Ja, maar dat gaat niet gebeuren, dit. Wat gaat niet gebeuren? Dit wat je zegt. Waarom niet? Ja, daar dat dat, dat durf ik echt wel een fles wijn op te verwerden. Dat gaat niet gebeuren. Dus, dus als je daar dan op hoopt... de vraag is hoe, hoe krachtig is dan het protest? Want die hoogwaardigheidsbekleders gaan dat niet doen. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Nou ja, kijk, weet je, een, een, de vraag is hoe effectief een boycott is. Hè? Als, als je kijkt naar de historie van de Olympische Spelen... is er natuurlijk wel vaker sprake geweest van een boycott. En uh, wat, wat, wat ik me voor acties kan herinneren uh, van de Olympische Spelen... zijn niet meer precies ja, wat er dan rondom die boycott speelde... en wie er nou wel en wie er nou niet meededen. Wat ik me nog wel kan herinneren... is het beeld van die uh, uh, Amerikaanse burgerrechtenactivist ja. die daar in het Olympisch Stadion zijn vuist hield uh, ja. voor de drie, hè, mensen. Drie, Drie waren het. Uh. Ja, het waren er drie zelfs. Ja. Um, uh, voor, de, voor de mensenrechten, voor de, voor de zwarte bevolking. Uh, weet je, dus dus ja, ik blijf toch echt zeggen, speak out. Uh, want dan, dan kun je laten zien en vertellen wat je ervan vindt. Ja. En als maar, je er niet bent, ja dan, dan kan je ook niks vertellen. Maar daar staat ook tegenover, uh, bijvoorbeeld in 1956... deed Nederland niet mee uh, aan de spelen uit protest... tegen het neerslaan van de Hongaarse revolutie. Uh, ja. nou Dat weten we ook nog, in 1980 was er een grote boycott. Maar wist jij dat nog spontaan? Uh, nou, zeker van 1980 weet ik dat nog... dat Amerika de daar in Rusland boycotte vanwege uh, Afghanistan. Ja. Daar had het toen mee te maken. De tijden ja. zijn uh, anno 2013 ook behoorlijk veranderd. Maar, ja. goed, maar um... ja, goed, Afghanistan, daar weten we van uh, hoe het gelopen is en hoe het loopt. En uh, ja, in Amerika, nog even refererend aan die mensenrechtenactivisten... zit nu een zwarte president... Zeker, ja. Maar, en, en is dat even belangrijk eigenlijk? Vroeg me nog af. Oorlog, bijvoorbeeld zo'n oorlogssituatie als Afghanistan... En, en nu waar jullie voor opkomen? Ja, kijk, ik, ik, ik, ik wil niet het ene boven het ander gaan stellen. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk... en uh, bovendien ook heel erg passend bij de Olympische beginselen. Hè, want daar staat non-discriminatie gewoon in. Dus als Rusland die Spelen uh, organiseert... dan ondertekent hij daarmee, neem ik aan, ook de Olympische beginselen... waarin staat, er mag niet gediscrimineerd worden. Um... Ik begrijp dat de uh, Russische homobeweging bij de opening van de Spelen... ook een gay pride wil organiseren. Is dat een goed idee? Als de Russische homobeweging denkt dat dat een uh, effectief uh, iets is om te doen... dan is het een goed idee. En nogmaals, ik geloof heel erg in dat de mensen ter plekke in het land... het allerbeste kunnen inschatten wat wel en wat niet effectief is. Maar jullie zijn daar niet bij betrokken bijvoorbeeld? Nou, op dit moment nog niet, maar er spelen, er spelen uh, op dit moment heel veel dingen natuurlijk rondom die Olympische Spelen. Uh, dus uh, ja. Uh, ja, dat, dat komt in de loop der tijd dan nog wel. Ook nog een reactie van onze site, en, en ook dat hoor je natuurlijk wel vaak. Iemand zegt, ik ben het ermee oneens, maar op een hele andere reden. Uh, die zegt, uh, ieder zijn eigen land, zijn eigen cultuur en zijn eigen geloof. Als men dat uh, daar niet goed vindt, ja, wie zijn wij dan om ons daarmee te bemoeien? Ja, ik blijf dan toch wijzen uh, op, op die twee dingen die ik al eerder aanhaalde. Het is, uh, de, de wet die daar, de anti-homowet die in Rusland is ingevoerd, is gewoon een, een flagrante schending van de mensenrechten. Dat is één. En het tweede is, het is in strijd met de Olympische beginselen. Ja. Hebben jullie eigenlijk al contacten met sporters uh, persoonlijk gehad? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Want nee. nee. nee. nee. Wat is wat, wat, wat, wat het advies aan die sporters bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, wij, wij, wij uh, zullen toch, als we met NOC NSF in gesprek zijn, uh, zullen we voor drie dingen gaan pleiten. En het eerste is dan die, die oproep om dat, dat protest zo breed mogelijk te laten zijn. Hè? Dus, dus zowel de sporters, als de supporters, als de officials. Uh. Het tweede is, en dat is ook heel belangrijk, om wel uh, een veilige situatie te creëren. Voor alle mensen uh, die daar in het kader van de Olympische Spelen aanwezig zijn. Uh, en het derde is uh, om, om uh, ja, met de internationale uh, andere bonden van de landen in gesprek te gaan, om uh, um te proberen om die beweging te verbreden. En dat Olympisch handvest uh, naar voren te schuiven. Hè, waar, waarbij ja eigenlijk toch ieder land zou moeten zeggen: ja, verdraait uh, nondiscriminatie. Ja. Want er zijn uh, sporters hè, die, die daar ook zullen acteren, die, uh, die ook gewoon openlijk uh, in interviews hebben aangegeven dat zij of biseksueel zijn of, of homoseksueel. Ja, um, ja ik, ik zou zeggen, met, met die mensen ook in gesprek, toch lijkt me? Nou ja, kijk, um, ja, waar, wat zou het doel van het gesprek zijn? Nou ja, als er dan iemand met zo'n vlag moet wapperen, lijkt me, lijkt me dat een van de eerste die, uh, die, die, die, die, die zelf uh, het klappen van de zweep kent. Ja, nou ja, kijk, ik, ik vind dat het aan ieder uh, sporter individueel... en, en overigens, hè, ik, ik blijf zeggen, ook supporters en officials... en iedereen die daar aanwezig is... Uh, individueel de afweging moet maken uh, wat hij wil doen. Uh, en het zou fantastisch zijn als uh, zeker uh, mensen die zelf... Uh, hier in Nederland ervaren dat ze wel ervoor uit kunnen komen... dat ze homoseksueel of biseksueel zijn. Uh, als die daar de, de vlaggen dragen willen zijn. En dan uh, misschien in figuurlijke zin, maar hopelijk dan ook in letterlijke zin. Uh, tegelijkertijd... Hè, uh, en, en, en ik, ik denk dat we dat pas kunnen beoordelen uh, als de discussie is uitgevoerd en we weten hoe het er daadwerkelijk gaat uitzien. Moeten we wel letten op de veiligheid van onze mensen. Ja. Dat is ook wat iemand op onze site uh, schrijft. Uh, Rusland Kenner waarschuwt, uh, dat doet hij trouwens op Twitter begrijp ik... Okay. dat uh, niet de wet, maar de mentaliteit in Rusland een gevaar vormt voor homo's. Je wordt niet zo snel opgepakt als wel in elkaar geslagen. Het is alle twee waar. Uh, dus we, we, we kennen tal van voorbeelden waarbij uh, uh, mensen zijn opgepakt. Uh, dat kunnen heteroseksuelen zijn die in een demonstratie meelopen... en een bord dragen dat ze opkomen voor hun lesbische uh, buurvrouw. Uh, dat kan iemand zijn die met een regenboogvlag gedrapeerd op straat uh, loopt. Uh, dat soort voorbeelden hebben we. Uh, dus dus um, uh, ja, het is beide aan de hand. Ja. U, u hebt veel uh, hoop op de, de internationale organisatie... ook het Internationaal Olympisch Comité. Maar goed, ja. dit... Met die homorechten, dat uh, die wet is er misschien nog niet zo lang, maar dat daar, uh, laten we zeggen, niet zo'n frisse situatie voor homoseksuelen is in Rusland, dat wisten we toch al langer. Dus waarom hebben ze dan die spelen toegekend aan, aan, aan zo'n stad als Sochi? Nou ja, kijk, deze, het, het, het erge van deze wet uh, is dat hij um, de, de, de, de LHBT's vogelvrij maakt. Uh, en dat betekent dat de, dat de politie nu uh, gewoon kan staan toe te kijken uh, als een uh, homo in elkaar wordt geslagen, uh, als, als je hem al niet zelf oppakt. Uh, dat betekent uh, dat het dat ja, en dat vogelvrij dat dat, dat zien we nu. Ik, ja, ik zeg het met een aarzeling, maar het is echt zo. Uh, uh. Ik heb recent filmpjes gezien uh, op het internet uh, over homolokken, uh, waarbij uh, uh, nou grote stevige kerels uh, via het internet gaan daten met uh, uh. vooral jonge homo's, uh, dan ontmoeting creëren en dan vervolgens uh, nou ze. Uh, uh, ja, of oh, rotslaan ja. of uh, onderplassen of dat soort akelige dingen. En dat vervolgens op uh, YouTube zetten. Ja, en, en ja, daar wordt dus niet tegen opgetreden. Want uh, ja, met die wet in de hand uh, uh, voelen ze zich gerechtigd om dit soort dingen te doen. Nou, uh, we, hadden, we hebben natuurlijk het, uh, het voetballen gehad, het EK in 2012, uh -huh. onder meer in Oekraïne. Uh, toen gingen volgens mij van de regeringswegen, gingen daar geen mensen heen... Uh, om aan te geven dat ze het niet eens waren met de situatie in het land. Het had alles te maken toen met de premier daar, dat Timoshenko die gevangen zat. Ja, klopt. Um, u, u, u, u, jullie zeggen nu eigenlijk van nee, daar wel juist heen en laat je stem horen. Als het aan ons ligt wel. Ook ja. ministers, kabinets, ja. Ja. noem het en, maar op. En wij zien natuurlijk ook uh, de, de afgelopen maanden... dat uh, onze minister Timmermans uh, zich al heel vaak heeft uitgesproken... in elke gelegenheid die hij krijgt tegen die anti-homo-wet. Uh, dus dat, dat is hartstikke goed. Goed, maar geen boycott, zegt COC Nederland. Nee. Duidelijk, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij je terug. Tanja Ineke, ik zit een beetje te, te hustelen met dat u en je. Maakt niet uit. Want uh, kijk, ik doe altijd wel uh, dan zo bij de hand van zeg ik je... maar onze luisteraars vinden eigenlijk altijd dat ik gewoon u moet zeggen. Het is dat alle twee goed. Vandaar dat geschippen. Uh, Oké, okay, uh, ik kom zo terug bij ja, je. Prima. Uh, we gaan naar de luisteraars, als gezegd. De stelling staat al een tijdje op onze site. Uh, de Russische anti-homo-wet is een boycott van de winterspelen waard. Dat is die stelling. Stelling, bijna 800 mensen gestemd, 56% eens, 44% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, met Dick van der Maat uit Amsterdam. Dag. Um, ik ben het helemaal eens met de stelling... Ik vind, mevrouw U, Tanja, uh, ja, weer terughouden. We, misschien moeten we dit misschien regenboog creëren en misschien gaat Lubbers, dat daar voor die kerel tegenwoordig... Uh, <lacht> nou ja, goed. Lubbers, Lutte, een Lutte, tijd Lutte. geleden. Lutte, hete man. Maar goed, het is warm, <lacht> je kunt je vergissen. Nou, wie dan ook, die gaan dat natuurlijk helemaal niet doen. Dus dat zijn allemaal proefballonnetjes. Je moet... Je moet helemaal niks, maar het zou heel aardig zijn als niet alleen Nederland... maar ook uh, alle belangrijke naties van de winterspelen zeggen... we gaan dat niet doen, we gaan daar niet heen. Dan heb je misschien enig resultaat. En niet die proefballonnetjes van iemand misschien wel met een vlag... en misschien mm. dit, misschien dat. Dat is maar misschien... Gewoon keihard boycott, zegt u. Ja, want ik denk dat geen enkele sporter, als hij erheen gaat... gaat hij om te sporten en niet om te protesteren. Dank u wel. Stam NL, goedemiddag daar ben Goeiendag. ik vind ik heb een utopische oplossing er is maar één ding wat werkt en dat is als alle landen uit Europa als één blok zeggen we gaan niet, Maar dan krijg je het volgende probleem dan denk ik dat Poetin tegen zijn energiemaatschappij gaat zeggen dan draai je die kraan eens een beetje naar rechts en dan krijgen wij hier echt een horrorwinter. Dus dan pakt hij ons op die manier wel terug. Yo, ik, ik, ja, luister hier. Ik, ik, ik ga er maar vanuit van... Kijk, het dit, is dit, heel de, de acceptatie van, van, van, van homo's, lesbiennes. Uh, Dat moet iedereen van zichzelf weten. En hoe lang heeft het hier in Nederland geduurd voordat wij zo ver waren? En het is nog niet onfeilbaar. Want er zijn nog constant incidenten, links en rechts. Als ik me eigenlijk niet vergis. En ik bedoel... De, de, u zegt, ik, ik, kijk eerst maar eens in eigen land... Hij heeft zijn tijd nodig. Ja. En die boycott, dat gaat echt niet gebeuren. Want hij heeft zoveel economische en commerciële belangen. Heel die Olympische Spelen, want het is één grote vars. Maar dat maakt verder niet uit. Dat moet iedereen van zichzelf weten. Maar ik bedoel, wie denkt dat daar, daar een optie is, ja, duidelijk. Nou, die kan het gewoon vergeten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Wilbert Stuifbergen van CIPFG. Wilbert, jij komt nu met het argument van China. Nou ja, je begon er zelf voor een deel over. Ja, ja. Maar, maar, ik had gelijk toch? Wat zeg je? Ik had toch gelijk? Ja, want kijk, ik, uh, ik, ik heb het net in de krant gelezen. Er staat hier dat Maurits Handik zegt. Uh, we onderhandelen niet over de rechten van de mens. Hij zegt er is geen discussie over mogelijk. Maar in China, inderdaad, uh, de Falun Gong is een van de groepen. die die industrieel op industriele wijze vernietigd worden. En Hans van Balen van de VVD. En Erik van Meijswinkel, dat zijn twee van de meest prominente mensen... die zeggen dat, dat gebeurt daar gewoon. Ja. Hè? Een orgaanroof op, uh, op die groep. En de VVD, die was uh, toen de tijd... zelfs voor de boycott van de openingsceremonie van de Spelen. Alleen er was geen Kamer voor. Ja. Maar de VVD, toen was ze nog niet in de regering... Die was daarvoor. Ja. Uh, dus maar, ik vind het heel hypocriet als de NOC nou zegt... van uh, dit zijn mensenrechten, dit staat in ons Olympic Charter. Wij doen er, uh, dit is van ons een breekpunt. Terwijl artikel nummer 5, dat gaat specifiek over discriminatie... op grond van uh, seksuele geaardheid, religie, et cetera. Ja. Dat was toen geen breekpunt, want ze zijn ja. gewoon gegaan. Maar als ik me goed herinner, jij hebt Rogge volgens mij toch een, een, een, een verhaal gestuurd? Nee, um, hoe heet die... Um... Pieter van de Hogeband, die heeft een open brief geschreven... Okay, dat okay. hij uh, rustig wilde kunnen trainen. Want hij zegt, doet u nou wat aan de mensenrechten... want ik moet rustig kunnen trainen. Terwijl hij is een Olympier. In het Olympic Charter er staat inderdaad dat elke Olympiër verplicht is te vechten tegen discriminatie. Nou, dat heeft uh, Van Hogeband niet gedaan, want die is gewoon vrolijk gaan zwemmen mm. in China. Mm. En, maar er waren, ik dacht dat er wel een paar sporters waren die daar zich al hebben over uitgesproken. Ik, ik, ik weet niet eens of het alleen maar Nederlanders waren, maar, in ieder geval, uh, maar, maar over het de grote deel zit op de lijn van de Hogeband toen nou, van is, laat het is, ons lekker sporten. Er is, is geen enkele sporter die, die, uh, die, die, die zich er echt... Uh, uh, zeg maar er een punt van gemaakt heeft. Er is alleen een, uh, een kogelmaker in, uh, in Japan, dat was een man toen van in de 75, die maakte voor het kogelstoten, uh, dit was, zijn, met zijn kogels werden al, de, al die medailles gehaald. En die okay. heeft gezegd, ik wil niet dat met mijn kogels in China wordt gestoten. Maar de sport zelf, helaas. niks. Nee. Dus ik no. wacht hier ook niks van. Oké, okay, maar Tanja Ineke zegt nu van, vanuit het COC, de belangenorganisatie, van nou, ik, we, we moeten er juist heen en het taal laten zien. Jij zegt eigenlijk, daar moet je niet veel van verwachten. Nou, kijk, elk, elk middel is goed, dus het, is, het zou Heel goed zijn om daar gewoon bijvoorbeeld naartoe te gaan en daar te plekke een statement te maken. Dat hadden die sporters ook in China kunnen doen. Uh, dus je, je hebt verschillende manieren waarop je het kunt aanpakken. Maar ik verwacht, uh, ja, het zou me heel erg verbazen als inderdaad het NOC hier ineens wel een punt van maakt. En nogmaals, dat vind ja. ik het ontzettend hypocriet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jo Boerdering -Huizen. Goeiedag. Nee, ik ben er niet mee eens afgezet tegen de, het niet doorgaan van een, eh, een WK-boycott 1978 in Argentinië. Uit, geen misverstand. ik ben natuurlijk fel tegen de anti-homo-wet van uh, meneer Poetin en mm. zo kon Maar nogal staat hij in verhouding tot de vele 10.000 die uit vliegtuigen zijn gedonderd. En wij gingen daar gewoon voetballen. 2008, wat al gememoreerd is, China. Want China wat nog steeds uh, oorlogsmisdaden en moorden begaat in Tibet. En tegen de Oeigoeren. Schikbarend. Ja. Het eerste wat je kunt doen is inderdaad de uh, regels naleven van het IOC... door gewoon niet naar landen te gaan die niet voldoen aan de eisen van... Oké. Dat maken in de zin van Pieter van der Hogeband vind ik inderdaad hypocriet. Maar dat wordt, daar moet je wordt... een bliefje voor en daarna gaat hij zijn 50 metertjes zwemmen. Maar dat wordt vaker gezegd, hè? Uh, uh, dan moet je het ergens doen waar... waar dat, maar noemen ze een land op waar dat dan nog wel kan. Ik bedoel, als je het in Amerika doet, dan zeggen mensen ook weer van... ja, die, die, zitten, de, de, de, die, die, die zitten de wereld de, in de oorlog te trekken. Waar kan je dan nou, nog wel spelen organiseren? Nou, nou... Dan moet je zo consequent zijn door te zeggen... we hebben het als homo sapiens sapiens zo verkloot... op de wereld dat er praktisch geen landen meer zijn... waar we ah, dit soort spelen... we stoppen ermee. Of anders moet je accepteren dat... en dan moet je geen hypocriet gedoe doen... dat als we een speler gaan naderen... dat we dan opeens wakker worden en zeggen... ja, nee, mensenrechten, ja, nee, ja. Uh, homo, ja, nee, dat. Ja. Als speler geweest zijn heeft niemand het meer over die anti-homo-wet van Poetin... want dat aardgas wat algemeen gememoreerd is in uw uitzending... Ja. dat is malen belangrijker dan de rechten van een homo. Hartelijk dank. Stamp.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Soffer de Vries in uh, Groningen. Ik uh, denk dat we daar helemaal niet naartoe moeten gaan en ik zal ook zeggen waarom. Meneer Poetin is een dictator die uh, zelfs uh, gekozen aan de macht is. En dat was Adolf Hitler ook met zijn entourage. Daar gingen toen ook mensen in 1936 naartoe en die zagen daar zwarte mensen en joden... Uh, sporten ...en de hakenkruizen die wappenen daar... ...en we hebben allemaal de uitwerking uh, ervan gezien. Het is levens, levensgevaarlijk wat er nu aan de hand is. En iemand die uh, goed doorheen kijkt... ...die kan ook zien dat mensen daar systematisch worden uh, weggezet... ...als tweederangs burgers. Dus u, u bent wel voor een boycott? Ik ben voor een boycott. Ik vind dat er helemaal niemand meer naartoe moet. En ik durf nog wel een stap verder te gaan. En ik hoop echt dat de mensen naar de politiek ook zitten luisteren. Wij moeten de gaskraan in West-Europa gewoon zelf dichtdraaien. En dan moeten we... Uh, de consequenties moeten we voor lief nemen, want dit mogen wij niet accepteren. Mijn opa, die zei na de Tweede Wereldoorlog, wij, moeten elkaar, wij hebben elkaar nu beloofd dat dit nooit meer gebeurt. En wat gebeurt er? Mm -hmm. Hetzelfde gebeurt weer. Alleen het gaat nu niet om joden, of om zigeuners, of om jehova's getuigen, ja. maar het gaat nu expliciet om homoseksuelen. Oké, okay, dank u wel. Nog eentje doen we er, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, van Dierenwe Bunschoten. Dag. Dag, Jurgen, eh, uh, jaar lid uh, NCV. Kijk aan. Ja, zeg ik vrouwen maar af eigenlijk waarom moet er zoveel aandacht naar die vispeuken ge ge ge gemaakt worden. Oh, u bent sowieso uh, tegen homo's. Wat zegt u? U bent sowieso tegen homo's? Jazeker. Want dat, ze, kunnen, ze provoceren alleen maar ook met die opdrachten, zou ik maar zeggen. Hè. Dus uh, ik ben het volkomen eens met uh, Poetin, het mag nog strenger. Wat betreft dat onderwerp. En ik ben er zo, zo in over. Nou, voor mij mag het ware uitgeroeid worden, dat soort. Nou, maar dat gaat wel heel ver, meneer. Ja, dat klopt. En dat heeft volgens mij ook niks met naaste liefde te maken. En die hangt u toch ook aan. Maar dat staat ook in de Bijbel naaste liefde. Maar er staat ook wat over de homo's in de Bijbel. Ja, ja, ja. En ik vind dit ook heel geen. Het is wel erg op een vrijdagmiddag als deze dat u dit soort uitspraken doet, vind ik eerlijk gezegd. Ik schaam me er een beetje voor dat we bij dezelfde club horen. Van de NCV. Uh, dank dat u uh, aan uh, de telefoon kwam. Uh, dat zeggen we tegen iedereen. Uh, ja, dit soort geluiden horen we ook, Tanja Ineke. Ja, dat klopt. Van ja. de Homo Belangenorganisatie, C.O.C. Uh, dat ik er toch altijd van schrik als het gebeurt. Hoewel wij als Homo Belangenorganisatie dit soort geluiden natuurlijk vaker horen. Ja. Even in het algemeen. Uh, ik, de, de tendens is toch een beetje dat mensen zeggen: van uh, een boycott is, is, als je dan iets wil, is dat een, een sterk signaal. Ja ik, ik, ik heb eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk veel hartverwarmende dingen gehoord. Namelijk ten eerste dat iedereen het eigenlijk er wel mee eens is. Dat het in Rusland een ontzettende foute boel is als het gaat om mensenrechten. En dat je iets zou moeten doen. He, en en uh, over wat je dan precies zou moeten doen. Ja, daar lopen de meningen uh, toch wel wat over uiteen. He, en een, een uh, be, uh, van de dingen die, denk ik, uh, werd ingebracht is uh, de economische belangen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook een aspect. Um, en en um, ja... Nou ja, ja. Mensen, mensen zeggen, als je, als je het boycott... dan, kan, dan heeft Poetin met zijn gaskraan een heel belangrijk uh, tegenargument. Dan draait hij die gaskraan dicht. dicht en, en daarom zullen politici en zo nooit zo ver gaan waarschijnlijk. Dat is het idee van mensen. Nou ja, kijk, ik, ja, ik denk dat, dat uh, al dit soort zaken... Um, in balans met elkaar moeten worden afgewogen. En uh, ik, ik blijf mij toch vasthouden uh, aan het feit dat als je daar bent... Uh, dat je ja, kunt laten zien en kunt laten horen. En als je er niet bent, dan kan dat niet. Um, en uh, dat is wat uh, de, de, de homo's en de lesbiennes in Rusland heel erg nodig hebben: dat er mensen zijn die uh, voor hen opkomen, want zelf mogen ze het niet, want dan worden ze in de gevangenis gegooid of ze krijgen een boete. Ja, um, ja nou, we, we gaan het zien. We gaan, we gaan ook kijken, inderdaad, hoeveel uh, van die sporters. Want we hebben die, die meneer uit die, die belt trouwens al vaker, die, die heeft toen een heel punt gemaakt ook van China, doet hij nog ja. steeds uh, trouwens. Um, nou, we, we hebben zijn ervaringen gehoord. Uh, ja. daar, daar waren nauwelijks sporters die inderdaad uh, ja. zeiden: van nou, bekomen. Uh, op voor ja, hij noemde, hij, hij noemde het woord hypocriet. Hè. Je kan ook zeggen, het is voortschrijdend inzicht. En uh, wat tien jaar geleden gold, dat hoeft nu natuurlijk niet uh, per se te gelden. En dat er na de spelen, want dat was, meen ik iemand uit Enkhuizen uh -huh. die zei, na de spelen heeft niemand het er meer over. Dat geloof ik niet, want uh, voor de spelen, voordat de wet van kracht werd... Uh, is er uh, zowel vanuit de regering als vanuit allerlei belangenorganisaties... niet alleen het COC, maar ook HIFOS en Amnesty ja. en uh, Human Rights Watch... Uh, is er allemaal protest geweest en dat zal zeker doorgaan. Tanja Ineke, homo belangen. Vereniging uh, COC, daar is hij van. Uh, veel plezier morgen tijdens de Canal Parade. Um, dank. Dit was Stand.nl van de NCRV. En wij staan voor Samen op de Wereld. Mag ik dat nog even heel duidelijk onderstrepen? Zometeen Jan Mom, vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Onvoltooid, verleden tijd op de radio.